Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijver Salman Rushdie is een dag nadat hij werd neergestoken... van de beademing af en aanspreekbaar. Dat bevestigt zijn literair agent aan persbureau AP. Rushdie werd vrijdag tijdens een lezing in de Amerikaanse staat New York neergestoken. Hij liep leverschade op en zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is meteen na het incident opgepakt. Hij is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldspleging.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 De politie heeft de schutter gearresteerd en een wapen in beslag genomen. Er zijn geen meldingen van slachtoffers. De Australische politie kreeg rond half twee lokale tijd... een melding van geweerschoten in het hoofdgebouw van de luchthaven. Op basis van camerabeelden gaat de politie ervan uit... dat de aangehouden man alleen handelde. Waarom hij heeft geschoten is nog niet duidelijk. In Sudan zijn meer dan 50 mensen omgekomen... bij overstromingen door zware regenval. Duizenden huizen raakten onder water. Het regenseizoen in Sudan duurt meestal van juni tot en met september... met pieken in augustus en september. Dit jaar is de regenval boven gemiddeld. De VN is bezorgd en zegt dat sinds mei... naar schatting 38.000 mensen zijn getroffen door hevige regenval... in het Oost-Afrikaanse land. Het weer opnieuw een zonnige dag bij 30 tot 34 graden. Door een hogere luchtvochtigheid zal het broeierig aanvoelen...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 I'm a knight. And full of muscle. I said to speak my language. He just smiled and gave me a bit of a mighty sandwich. He said. ZFM ZFM zal voor ZFM zal voor 106.9 FM ZFM De zon mi corazon. Can't see. Mee. Ik pak even een vakantie. Ik wil een cocktail aan zee. Of geef een filsje of twee? Of ik terug terugkom, geen garantie. Onder de zon heb ik geen last van Heimwee. We zijn in Marbury nu met volk Alle mannen zijn bezweet. Ben met gidsen en je weet. En neemt je chick mee op date. Onze kans lag op een bordje reken, maar dat ik een beet Turfie gang en fokken, Simon brengen, Ergens naar je feest Je chick is weer geweest, in de game je weet ik ken alle ways Geen rappers zijn zo vijf zoals deze, dof gang binnenkort op tournee Alle kaken gaan omlaag als ik thee, opgevoed door een SR naar mee Ik ben met Apple die man in je ik drink mijn bier en go is de shit Heet, ik pak even een vakantie Vilt met een hoofdletter -z, van Zon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 Rino, die regen op mijn nambarella. Dus die zit dus chucharan die keer nu kies of vela. Ofela, ofela, op mijn nambarella. Ik a die regen droop hier op mijn Bella, bella, op mijn nambarella. Ik a die regen droop hier op mijn nambarella. Op mijn nambarella, op mijn nambarella, op mijn op mijn op mijn bar la ila o pe bar la ila o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 Fella, fella, wat een Fella. Ik had hier een grote op mijn barella. Bella, bella, op een barella. Ik had die een grote op Op een barella, op een barella, op een barella, op een barella, op op op op op ik Kom in die tijd, ze mogen weer rood, want ik ren in de velden, m'n ogen zijn moe Heb je problemen met m'n formatie move, die is dit en ze komen hier toe Ik ben echt doe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki, Jamila, hier in m'n room en ze lijken me Jones Ik wil niet stappen, we kennen de slugs, we kennen van Vella Ook wij bij kanabara's in trein, niks keer niks, bestie maar bija Ook ik kan de splash van Rena, die regen op m'n ambarella Nu zie de shoes, Yara, Niki en ook Isabella Oh fella, fella, we kennen fella. Ik ga direct op het op mijn ambarella. Bella, bella op mijn ambarella. Ik ga direct op het op mijn ambarella. Op oh, mijn ambarella, op oh, op mijn ambarella, op oh, op mijn ambarella, op oh, mijn ambarella, op oh, mijn ambarella, op oh, mijn ambarella, op oh, mijn ambarella, ah.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 Vonden, dan stoort ze mijn hart vol. met al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets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 Het licht aan, Want ik ben soms nog bang in het donker. Love 9 is zon yeah. island is your mind? Oh, you're yeah, the black solitaire in the sunshine I like her cause she's fun She's fearless She's a friend of mine mm -hmm. Oh, and I'm not trying to say anything any, any.